11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Raad van Discipline heeft advocaat Bram Moscovic uit zijn ambt gezet. De advocaat wordt levenslang geroeieerd. Omdat hij het aanzien van de advocatuur heeft geschaad. De Raad vindt alle klachten die cliënten en de deken van de Orde van Advocaten tegen hem hebben ingediend, gegrond. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Het stelselmatig in ontvangst nemen van contante bedragen, wat eigenlijk niet mag. Het eh, niet opsturen van zijn jaarrekeningen. Het niet meedoen aan, het, eh, aan de verplichte bijscholing voor advocaten. Plus daarbij opgeteld allerlei klachten van ex cliënten die zich slecht behandeld voelden. Die heel veel cash moesten betalen vooraf. En uiteindelijk niet de diensten kregen van Moscovici die ze verwachten. Alle klachten die zijn uitgesproken zijn verklaard. En de raad vrees dat er geen verbetering zal optreden omdat Moscovits geen blijk geeft van inzicht in de problemen. De deken had een schorsing van een jaar geëist... waarvan een half jaar voorwaardelijk. Moscović was zelf niet bij de uitspraak aanwezig... maar liet via zijn advocaat weten dat hij tegen de uitspraak in beroep gaat. In New York heeft een brand zeker 50 huizen in de as gelegd. Het stadsdeel Queens, waar de huizen stonden, kreeg door orkaan Sandy te maken met overstromingen. Mogelijk is de brand ontstaan door kortsluiting. Volgens de brandweer zijn er voor zover bekend geen slachtoffers. Door wateroverlast is het moeilijk om de brand te blussen. In verband met orkaan Sandy worden vandaag 16 vluchten tussen Schiphol en de oostkust van de Verenigde Staten geschrapt. Sandy trekt sinds 1 uur vannacht Nederlandse tijd over het Amerikaanse vasteland. Er zijn zeker 13 mensen omgekomen. Ruim 6 miljoen Amerikanen zitten zonder stroom. In Colombia zijn zes politieagenten gedood in een gebied waar varkrebellen actief zijn. Volgens de Colombiaanse politie liepen ze in het zuidwesten van het land in een hinderlaag. Sinds 18 oktober onderhandelen de FARC en de Colombiaanse regering over vrede. De gesprekken begonnen in Oslo en gaan komende maand verder op Cuba. Het is nog niet duidelijk of die aanslag op de politiemensen inderdaad het werk was van de FARC. Voorzitter Jorisma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG, heeft kritiek op het regeerakkoord. Daarin is onder meer afgesproken dat er minder gemeenten moeten komen en dat gemeenten meer verantwoordelijkheden krijgen. Jorisma begrijpt dat gemeenten moeten bezuinigen, maar ze noemt de bezuinigingen onevenwichtig. Ze is bang dat de dienstverlening aan de burger eronder gaat leiden. Steeds meer mensen met psychische hulp. Problemen zoeken hulp via internet. Vorig jaar waren het er 200.000 blijk uit cijfers van netwerk online hulp. Het is het vijfde jaar op rij dat het gebruik toeneemt. Volgens het platform durven mensen online meer te vertellen. Doordat het onpersoonlijk is, wordt het juist heel persoonlijk. En mensen die durven online vaak veel meer bloot te geven over zichzelf. En dat is wel een groot voordeel. Mensen gaan veel eerder hun problemen op tafel leggen... En waardoor ze sneller ook aan de slag gaan met het oplossen van hun probleem. En dan op het weer wolkenvelden en wat zon in de kustprovincies enkele buien. Het wordt 10 graden. Morgen droog, af en toe zon en ongeveer 11 graden. De wekelijkse beleggingsupdate van ABN AMRO.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 De Gids.fm met Felix Meurders. Goedemorgen. Het hoge woord is eruit. Er wordt voor netto 16 miljard euro bezuinigd... onder leiding van premier Rutte en vicepremier Ascher. Want zowel de fracties van VVD als PvdA... zijn tevreden over de gezamenlijke plannen. Er gaat nog gedebatteerd worden in de Tweede Kamer... en zaterdag nog op het PvdA-congres... maar alles lijkt in kannen en kruiken. Of gaat het nu pas beginnen... Want wat vinden de mensen die hun huis willen verkopen van de beperking van de aftrek? Gooit die de huizenmarkt niet nog meer op slot? Hoe zullen de kortere WW en andere plannen rondom werk en inkomen uitpakken voor werklozen? Kan bijvoorbeeld Afrika toe met minder ontwikkelingshulp? En dan nog zoiets. Hoe gaat de gezondheidszorg een bezuiniging van 5 miljard verwerken? We gaan het dit uur allemaal na. Gaat u met me mee? Surf naar de gids.fm. Meer dan anderhalf miljoen kijkers zagen gisteravond laat... een tamelijk unieke uitzending van Pauw en Witteman. Mark Rutte en Diederik Samsom schoven samen aan... om het regeerakkoord toe te lichten en te vertellen over de totstandkoming ervan. Ik praat erover door met Peter Kee... als politiek redacteur betrokken bij die uitzending. En ook eens aangeschoven Francisco van Jolen... van de opinie en debatzaad Joop.nl. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Peter, dat was een, een unicum. De twee hoofdrolspelers van de formatie Gezamenlijk aan tafel in een talkshow... Stonden ze te trappelen om, om samen bij jullie aan te schuiven? Nee, we hebben daar met onze politieke redactie, uh, ik samen met mijn collega's uh, Jaap Jans en Stinje Bosmaart, aan getrokken. Om, uh, om die twee mensen bij ons aan tafel te krijgen. Uh, maar er was wel al redelijk snel een besef bij de Partij van de Arbeid en de VVD. dat het uh, wel een, een nut kon dienen om bij ons aan tafel te gaan zitten. op die wel, avond. Welk net dan? Nou ja, je kunt ervoor kiezen om te wachten tot, uh, tot een uh, akkoord wordt besproken in de Tweede Kamer maar dan doet iedereen alvast een plasje over dat akkoord. Dus alle, dan zouden de oppositiepartijen bij onze tafel hebben gezeten... en die zie je dan overal in de media. Die zag je gisteren ook wel in de media. Maar zij kozen nu voor dit uh, toch redelijk grote podium... om zelf eerst hun plannen neer te zetten zodat ze uh, de anderen daar later op zouden kunnen schieten. Het is en misschien het... wel netjes om uh, eerst naar de Kamer te gaan. In plaats ja. van eerst naar Pauw en Kunnen het parlement niet gewoon afschaffen nu? Nou, wat is dat een rare opmerking. Ik bedoel, misschien is er nu eigenlijk een besef ontstaan... dat we toch wel in een mediacratie leven... waarbij het belangrijk is dat het, hoe het beeld wordt gevormd. En dat, je, dat het belangrijk is om dat beeld ook neer te zetten op een ja. bepaalde manier. En wie heeft er besloten dat we een mediacratie hebben, Peter? Dat hebben de partijen zelf besloten. Want uiteindelijk gaan ze er zelf over of ze, of ze bij ons gaan zitten of niet. Dat kan ik proberen te beïnvloeden door ze wat ruimte te bieden. Maar uiteindelijk neemt ze de beslissing om, dat, uh, om daarop in te gaan. Denk je dat dat nog een aardig debatje gaat opleveren in de Tweede Kamer dan? De mediacratie Nederland? Nou ja, er waren een aantal oppositiepartijen die zich geschoffeerd voelden of zijden zich gescholfeerd voelen. Je moet wel goed begrijpen dat daar twee fractieleiders zaten die een akkoord hadden gesloten. Dan hoef je niet per se eerst naar de Kamer te gaan om je daar te verantwoorden. Je mag echt je boodschap wel uitdragen naar het volk en uh, laten zien dat je het uh, wat jij vindt het mooiste hebt gemaakt... wat je kunt... Uh, Begrijp ik nou maken? goed dat je, dat je gewoon hun handelen zit te verdedigen hier als redacteur? <laughs> tuurlijk ja, doet ja, hij absoluut, dat. Ja, natuurlijk. Ik, ik ben blij met zulke zegt. Dus Dan hoort het. Nieuwe uh, Francisco, Ries. vorige week zette jij <laughs> nog vraagtekens bij de goede sfeer... die steeds werd genoemd Dus het ging over de onderhandelingen. Heb je daar nu nog steeds twijfels over na het zien van Rutte en Samson? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik, uh, ik, natuurlijk heb ik nog twijfels... want als je geen twijfels meer hebt, dan uh, ja, Warriors, hoor je zo iemand als Peter K. die dan uh, zeg maar de bewindslieder... Gaat lopen rustig. De, ik doe mijn de, werk en ik de, heb de regeringspartijen gaat lopen uh, verdedigen. Uh, ja, ik moet zeggen, ik ben enthousiaster dan ik van tevoren was over dit kabinet, maar ik ben toch niet zo enthousiast als je uiteindelijk zou hopen te zijn over zo'n grote coalitie waarvan je zegt van, nou, die gaat uh, Nederland vertegenwoordigen. Ik vind wel een paar dingen opvallend. Is je ziet uh, als ik terugdenk aan dat eerste kabinet Rutte, dat was echt een mannenkabinet. Dat kan je nog herinneren, er stonden drie van die mannen op een rij ja. in zo'n zo oude zaal. Uh, daar stoere mannentaal uitslaan. En dit vind ik meer een uh, jongenskabinet. Ik noem het zelf een beetje het Jort-Kelder-kabinet. Het is rechts, met wat uh, vriendelijke trekjes. Zou ook, je, sommige dingen zijn een beetje uh, links. En uh, ik, uh, ja. Ja? ik... Ja. Ja? Nou, dus ik wil het, het voordeel van de twijfel geven. dus Ik heb twijfels, maar ik geef ze het voordeel van de twijfel. Ik moet nog zien wat er... Het is een beetje zoals, ja, zoals je kijkt naar een gescheiden stel. Want de PvdA en VVD hebben natuurlijk in die campagne heel hard zijn ze uit elkaar gedreven. Nou, nu komen ze dan weer bij elkaar. En wat heb je vaak bij een gescheiden stel van, nou, je bent blij dat ze weer bij elkaar zijn. Maar je vraagt je af of het toch nog ooit wel echt goed zal komen. Peter, het zag er vooral heel gezellig uit, de twee mannen aan tafel. Het ja. ging over het kwartetspel van Wouter Bos. Het ging over de kleermaken van, van Diederik Samsom. Het ging over de moeilijke punten voor de PvdA, de moeilijke punten voor de VVD. Um, ja, Ze straalden vooral uit, denk ik, dat ze, dat, ze, dat ze het goed met elkaar konden vinden. Hoe was het na afloop? Nou, wacht, ik wil even iets zeggen over dat, uh, over dat goed met elkaar kunnen vinden. Kijk, je probeert in zo'n programma wel een reconstructie te maken... van wat er gebeurd is. En daarvoor is het heel belangrijk dat je laat zien waar die chemie vandaan komt. En dat, dat bleek er in juni al te zijn. En uh, dat er uh, al heel vroeg afspraken gemaakt zijn. Bijvoorbeeld op de avond na de verkiezingen. Toen Mark Rutte vroeg aan Diederik Samson... wil jij zelf niet met, met, met mij in het kabinet? Alsjeblieft, alsjeblieft. Nee, zegt Samson, ik heb iemand anders voor je. Dat is Lodewijk Asje. Dat dat zo vroeg gebeurd is, dat wist niemand nog... En zo'n reconstructie, daar heb je een bepaald soort uh, gezelligheid voor nodig... om dat op een mooie manier voor het voetlicht te krijgen. Ja. En de ook... afloop, hoe gezellig was het toen? Nou, dat, dat was heel gezellig, maar uh, helaas moest Mark Rutte heel snel weg. Die had nog uh, andere verplichtingen vanochtend. Dus die heeft uh, uh, nog niet eens een biertje gedronken, geloof ik. Een glaasje water en is meteen vertrokken. Diederik Samson bleef wel lang hangen... En, uh, die was heel erg uh, goed gemutst. Dat, dat, was, dat was wel. Kijk, hij heeft natuurlijk maandenlang heel hard gewerkt. En het leek erop alsof je even een, een relax momentje had. Bruggebouw, ja. hè? Bruggen bouwen, ja, dat is het. Uh, het viel mij op. Er werd elke keer die, die brug in beeld gebracht. Hè? Die brug van Quisten, die staat, ligt ergens bij Arnhem. En dat we als symbool voor uh, dit. Uh, dat bruggen slaan als symbool voor het kabinet. En dat is wel, ja, eigenlijk wel interessant. Want misschien. Ik kom uit Rotterdam en daar staan wat gebouwen van Wim Quist. Uh, ik noem de Rotterdamse Schouwburg, uh, de Willemswerf. En het Maritiem Museum. En wat is nou het kenmerk van die gebouwen? En in die zin zou die brug wel eens veel meer kunnen zeggen dan we nu denken. Uh, die gebouwen van Wim Quist die zijn altijd heel uh, functioneel. Zijn heel sober. En ja, je gebruikt ze wel, maar je gaat er nooit voor je lol heen. Dus Rotterdamse Schouwburg is een plek, ja, die kan er prima naar een theatervoorstelling. Maar je gaat nooit vanwege de Schouwburg naar de Schouwburg. Daar je Daarvoor moet wel die brug een over natuurlijk. De dat, dat... kil. Ja, en dat denk ik dat het misschien ook wel voor dit kabinet gaat gelden. We zijn blij dat het er is. Het, is, uh, het wordt een sober kabinet. Maar ik vraag me af of we er ooit echt enthousiast over te zijn. Maar Rutte en Samson, uh, goede sier zaten te maken bij Paul en Witteman... was de sfeer eerder op de avond bij Twan -huis een stukje minder gezellig. Hebben jullie gekeken, heren? Ja. Er zaten uh, namelijk Katon. Buma aan Roemer om te schieten op het regeerakkoord. Wat vonden jullie? Nou ja, het is begrijpelijk dat zij uh, hun pogingen doen. En ik vond het niet heel erg overtuigend overkomen. Zeker niet van de kant van Buma. Maar ja, die zal, dat zal ook heel erg moeilijk worden voor hem... om op een uh, uh, goede manier oppositie te voeren. Het kabinet voert toch heel veel dingen uit waar het CDA ook in mee kan gaan. De SP zal heus een fantastische oppositie gaan voeren... want uh, die zien uh, zaken voorbij komen die ze echt fundamenteel niet willen. Hebben jullie vanavond uh, Roemer en Wilders in de uitzending of niet? Dat zou toch een mooie equivalent zijn? We hebben Wilders gevraagd en we hebben Roemer ook gevraagd. Uh, ik ga ervan uit dat wel een van de oppositiepartijen er zal zijn... Maar ik uh, vraag me af of meneer Wilders erbij is. Want zoals je weet uh, is hij nog nooit bij ons in het programma verschenen. Misschien dat de tijden veranderen. Nou, daarom hebben we hem ook opnieuw uitgenodigd. We blijven ja. het proberen. En uh, misschien dat hij op een gegeven moment denkt: van ja, uh, ik moet toch mijn kiezers terughalen. Laat ik dan toch ook weer een, een paar minuten maken. Ja, het, het viel mij op dat hij gisteren wel degene was die er het hardste infietste van allemaal. Uh, had had dat NL... niet verwacht. Wat zeg je? Was dat verrassend voor je? Nee, maar dat viel wel op. Want ik, heb, ik maak me wel een beetje zorgen over wie gaat de oppositie nou leiden. Ik zag dat Roemer vooral de VVD prees Van nou, ze hebben goed onderhandeld enzovoort. En ja, wat standaard dingen. Niemand sprong er echt uit. Ik verlangde bijna terug, ik had nooit gedacht, naar Jan Marijnissen. Die, die zou het er toch wel meteen klippenklaar duidelijk gezegd hebben waar het op, op stond. Dus ja, ik, de oppositie, ja, voor mij moet, is die nog niet duidelijk. Dat moet Roemer nooit gaan doen. Ik zag uh, vooral de tweet van Wilders, die eindigde met het woord bagger. En ik geloof dat daar een beetje de, zijn samenvatting van uh, dit in uh, lag besloten. Even over Buma, want uh, het CDA vindt het akkoord teleurstellend. En uh, de partij zegt voorlopig het poot stijf te houden. Maar nou heeft het CDA een sleutelpositie in de Eerste Kamer. Hoe gaat dat aflopen? Ik denk dat ze, dat ze heel veel uh, gaan accorderen van dit kabinet. En dat, maar dat brengt me wel uh, af en toe zijn... Ja, eisen zal stellen. Dus wat, wat zaakjes terug zal verlangen. Ja, het CDA kan er ook niet zoveel doen, hè? want die moeten toch zich met de partij weer opbouwen. Dan kan je niet lopen traineren. Nog één ding. ex pvv kamerlid Jim van Bemmel doet intussen letterlijk een boekje over, over de handel en wandel in de PVV-fractie. Peter, je hebt dat boek inmiddels gelezen? Ja, ik heb het gelezen, want uh, hij, hij, wilde ook wel, hij wilde weer wel bij ons te gast zijn uh, in deze dagen. Uh, wij kijken daar nog naar of het interessant genoeg voor ons is. Maar ik vond het wel een interessant boek om te lezen. Hij vertelt bijvoorbeeld dat uh, Kamerleden van de fractie uh, van, van de PVV maandelijks 200 à 300 euro in de kassen uh, moesten storten. Nou, dat is bijna een SP-manier uh, van doen. Um, dat Wilders-Vlas dat te roken op zijn kamer en dat hij niemand een publiek waardig uh, keurt. Zeker niet van het, uh, wat, de wat minder bekende leden. Bedoel, hij heeft een kring van discipelen, zo heet dat boek ook. En dat zijn uh, getrouwelingen als Graus en Brinkman hoorden daar ook bij. Uh, Graus kan zich alles permitteren in de fractie, volgens meneer van Bemmel. Martin Bosma is een aardzelluie en chagrijnige ruziemaker. Uh, Lilian Helder, een gewiekste en achterbakse intrigante. Nou, dat soort kwalificaties zijn er allemaal... van een op zich wel van een wat rankuneuze man... die niet op de lijst geplaatst werd. Dus ja, je moet het allemaal wel met een... Ja, met die, die rancune lijkt, lijkt het wel afgelopen. Ik vond het wat dat betreft tekend. Je zou kunnen zeggen, dit is allemaal tien jaar geleden met de opkomst van de LPF. En daar zaten allerlei toch dubieuze figuren omheen. Ik vond het eigenlijk wat dat betreft wel symbolisch. Dat gisteravond ja, hoorden we dat de relatie kapot was. En vandaag, vandaag dat ze uit zijn ambt is gezet. Dat een van de vertegenwoordigers ja, van. Ik nu van Moscovic. Moscovic nu uit het ambt is gezet. Dus misschien zetten we inderdaad. Was hij een vertegenwoordiger van de LPF? Nou, wel van de cultuur die daarbij hoort. Wel van de cultuur die daarbij hoort. Ja. Dat is nog heel makkelijk. Hartelijk dank Peter K. Politiek redacteur van Paul Witteman en Francisco Mejohol. Het gaat namelijk in één keer de hele andere kant uit. hoofdredacteur... van de opinie- en debatzeit, Joop.nl. Nee, Nina, Nina Simon I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater.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 Het is een hele grote hit mee naar Nederland in 1967. "I got no, I got Life". Nina Simone. Oh ja, deze is in een eind. Oh, niet slim van mij dan. Afblijven van het eind van een plaat. Afblijven van het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Dat stond te lezen in het verkiezingsprogramma van de PvdA. Maar je moet de VVD wat gunnen en dus wordt er 1 miljard euro op ontwikkelingssamenwerking gekort. Ik praat erover met Ton Dietz, hij is hoogleraar sociale geografie... en directeur van het Afrika-studiecentrum in Leiden. Meneer Dietz, goedemorgen. Goedemorgen. U zit op een conferentie die gaat over de belangrijkste trends en marktkansen in Afrika. Hoe gaat het economisch met Afrika? Het gaat economisch met Afrika verbazingwekkend goed... Afrika heeft nu zeven van de tien snelst groeiende economieën ter wereld. Afrikaanse economie is booming. En wij zitten hier met 500 mensen bij elkaar, allemaal op Afrika gericht, die aan het kijken zijn: wat zou dat nu moeten betekenen voor Nederland? En wat is de bloeiendste industrie in Afrika? De bloeiendste industrie is uh, mijnbouw-energie gevolgd door uh, alles wat met voedselvoorziening te maken heeft... Uh, om de hele snel groeiende steden te voeden. Maar ik denk dat voor Afrika ook gekeken moet worden naar uh, de entertainmentindustrie. Die is uh, in de steden booming en dat is ook een enorme groeimarkt. Hoe kan het zo snel omslaan van schijnbaar uitzichtloos in Afrika naar economisch booming? Zo snel is dat eigenlijk niet gegaan. De beeldvorming is wel dat het heel snel gaat. Maar als je naar de cijfers kijkt... zie je eigenlijk al zo rond 1998 een grote verandering. De cijfers vanaf 2000, 2002 worden steeds beter. En um, hoewel het natuurlijk niet voor het hele continent gaat... is het toch wel zo dat uh, in de laatste vijf, zes jaar... Um, de groeicijfers vrij, vrij stabiel zijn. En waarom juist in 1998 die verandering? In... Ik denk dat je moet zien dat um, na de, zo aan de verloren uh, decade van de jaren 80 en begin 90... Uh, dat toch vreselijk veel basis is gelegd in de tijd voor wat uh, vervolgens een enorme energie-explosie is geworden. Die energie-explosie komt deels van binnenuit. Veel meer jongeren, veel meer goed opgeleide jongeren, veel meer op de wereld georiënteerde jongeren die durven... Maar ook natuurlijk dat de wereld te maken krijgt met problemen waar Afrika een oplossing voor heeft. En deels van die deel van die problemen waar de wereld mee kampt... Heeft uh, het ook iets te maken met, met de mobiele telefoon die uh, ook ongelooflijk snel is ingevoerd in Afrika natuurlijk? De laatste tien jaar enorm en dat heeft ermee te maken dat die jongeren waar ik net over sprak... beter opgeleid en veel gezonder dan voorheen, nu veel beter op de wereld georiënteerd zijn. Ze weten precies wat er te koop is. Het nieuwe kabinet snoeit hard op ontwikkelingssamenwerking. 1 miljard euro, maar dat kan dus, als ik u zo begrijp. Het is een trend die natuurlijk al heel lang erin zat. En uh, de klassieke ontwikkelingssamenwerking... die met dat klassieke ontwikkelingsgeld uh, werd gefinancierd... is een aflopende zaak. Um, het is heel goed dat er nu geëxperimenteerd gaat worden... met nieuwe vormen van uh, internationale samenwerking. Um, in de Engelse termen heet dat beyond aid, de hulp voorbij... Um, hulp zal nodig blijven nog een tijd. Uh, maar de klassieke hulp uh, zoals we die kenden, 30, 40 jaar lang... die is echt voorbij over een aantal jaren. En Nederland zal moeten gaan zoeken en hopelijk ook voorop gaan lopen... in een nieuwe manier van kijken naar internationale samenwerking. In een situatie waarin de financiële stromen naar Afrika... gedomineerd worden door hele andere uh, actoren dan de hulpindustrie. En tegelijkertijd heeft 1 op de 7 Afrikanen dagelijks honger... 40% leeft onder de armoedegrens. Dus niet iedereen profiteert van die economische groei. Die mensen die kunnen we toch niet in de steek laten? Nee, de grote uitdaging is om die groei inclusief te maken, zoals dat heet. Om ja. te zorgen dat er heel veel doorcijpelt... en dat de vormen van economische groei ook zodanig gespreid worden... dat veel meer mensen profiteren. De rijken worden meestal rijker en de armen meestal armer. Hè? Ja, in, het is uh, een wrang feit dat uh, de, de wereldkampioen ongelijkheid... op het ogenblik niet meer in Latijns-Amerika ligt... waar hij heel lang gelegen heeft, in Brazilië, uh, maar nu in Zuid-Afrika... En um, een van de grote uitdagingen in de wereld is ook om te zorgen dat een uh, heel groot deel van de achterblijvende groepen in Afrika mee uh, op de motor springen. En dat ze dus mee profiteren van die hulp. En ik denk ook dat de financieringsvormen waar we nu over praten, ook bij deze conferentie waar ik nu zit in Zeist, dat is het zoeken naar manieren om... Uh, op een sociaal verantwoorde manier aan expansie te doen, economische groei te doen. Op een manier die veel grotere aantallen Afrikanen ook uh, ja, uh, meer betrekt bij de wereldeconomie. En die en mensen in de arme dorpen op het platteland... die komen dan vanzelf al van hun chronische honger af? Um, dat zal niet 1, 2, 3 gaan. Uh, je ziet dat uh, rondom de grote steden in Afrika een heleboel gaande is om dat platteland ook echt bijna te revolutioneren. De, de groei van die stedelijke vraag naar voedsel en het feit dat er zo ontzettend veel meer uh, relatieve middenklasse-consumenten komen heeft een effect. Waardoor in de omgeving van die grote steden op het platteland heel veel uh, verandering gaande is. En ook veel meer mensen uh, rijker aan het worden zijn, beetje bij beetje. Groot probleem is de achterafgebieden. Uh, het feit dat al tien jaar lang uh, de vorm van ontwikkelingshulp zoals we die kenden... ook wat meer georiënteerd werd op de grote steden en op uh, zaken als landbouw en waterontwikkeling. En dat daarmee de achterafgebieden wat verwaarloosd werden en gaandeweg ook steeds minder staatsinvloed daar te zien gaven... geeft onder andere problemen zoals we dat nu in Mali zien. Ja. Uiteindelijk juicht deze bezuiniging dus toe. Ik denk dat um, al een tijd gaande is... Dat, ik denk dat je al praat over een jaar of vijf... naar het zoeken naar een nieuwe vorm... Uh, sommigen noemen dat internationale samenwerking 3.0... een nieuwe vorm van internationale relaties. En dit is een goede die, vorm, vind ik. Ja, waarbij die paternalistische hulprelatie... want die kanten heeft het heel vaak... Uh, gaandeweg veranderd naar een, een veel volwassener, een veel eerlijker en veel evenwichtiger relatie. En de nieuwe minister die dat moet gaan doen heet uh, de PvdA Lilianne Ploemen. Te worden? Is dat een goede keuze? Ik denk dat het een goede keuze is. Ik ken Liliane Ploumen vanuit de tijd dat ze bij Cordaid werkte. Cordaid was op dat moment al bezig als een van de eerste in de Nederlandse NGO-wereld... om de stap te zetten naar een veel grotere... Uh, Oriëntatie op bedrijvigheid en op steden. Liliane is daarbij ook betrokken geweest. Ik denk dat zij de brug kan zijn tussen de bedrijfsbelangen... die natuurlijk ook uh, prominenter aanwezig worden... de kennis en kunde die in Nederland aanwezig is... en het, de NGO-sector. En dan een NGO-sector die op een moderne manier wil meewerken... aan internationale samenwerking 3.0. Ik hoor, u. ik hoor u praten, ik hoor het u zeggen. Veel succes daar op die conferentie in Zeist. Tom Diets, hoogleraar Sociale Geografie en directeur van het Afrikaan Studiecentrum in Leiden. Wat decennia lang niet kon, dat kan nu door de noodzaak van bezuinigingen wel. Er is geld te halen bij de hypotheekrenteaftrek. De beperking van die aftrek is nu eindelijk duidelijk. In 30 jaar van 52 naar 38 procent. De vraag is, wat doen deze en andere maatregelen met de woningmarkt? En raken mensen die hun huis te koop hebben staan, dat huis nu sneller kwijt? Verslaggever Jan Peels gaat langs de bordjes Huis te Koop in Tilburg. Ja, precies, want net zoals in de rest van Nederland hangen hier heel veel bordjes te koop aan de huizen als je de stad binnenkomt gereden. En ook de etalage van de makelaars hangen overvol. Ik sta hier midden in de stad met allerlei te koop staande panden. Jan van Mierlo, makelaar, ja, gaat daar nou snel iets aan veranderen, denkt u? Ik denk het nog niet. Nee, toch niet? Nee, nee. Nee. We hadden het wel gehoopt, ja. eigenlijk hervorming van de woningmarkt. Ja, ja, maar helaas, de maatregelen die er nu bekend zijn geworden, zijn er veel te weinig om beweging te veroorzaken. Ja? ja. Waarom? Ja, er moet meer gedaan worden voor de starters, er moet meer gedaan worden voor de bouw. En op dit moment gebeurt er echt niet. Tenminste, de berichten die wij nu hebben gelezen er bekend zijn geworden, ze helemaal niet zin. Wat er nu is gedaan is de hypotheekrenteaftrek aanpakken. Ja, want er moest iets gebeuren. Ja. En de vraag was ook van doe in ieder geval iets, dan weten we waar we aan toe zijn. Ja, nou precies, nou dat is gedaan. Hè. Of dat een positieve uitwerking zal hebben op de woningmarkt, dat betwijfel ik. Hè, wat men uh, ook moet doen, is vooral de starters uh, begeleiden. En daar heb ik helemaal niets van gemerkt die krijgen het misschien juist wel moeilijker om een lening te krijgen ja. straks. Nou, dat is nu al veel of of veel zijn misschien wel angstig? Ja, ja, dat is nu al veel moeilijker geworden de afgelopen jaren. En als daar de overheid niets voor doet, dan komen die starters niet aan de beurt. En dan komt ook geen beweging in de, in de woningmarkt. Ik denk wel dat het goed is dat de huren omhoog gaan. Dat wel? Dat denk ik wel, ja. Want dan komt er wat meer beweging in de sector boven de uh, woningen die alleen maar verhuurd worden via de woningbouwverenigingen. En daar kunnen dan misschien andere mensen weer in investeren en huizen gaan bouwen met een hoge huuropbrengst. En komt er meer doorstroming op gang. U verhuurt ook huizen. Ja. Ziet u daar dan voordeel in? Jazeker, want huizen verhuren gaat op dit moment best snel. Een gemiddelde huur op dit bedraagt tussen de 800 en de 950 euro in de particuliere sector. En die huizen zijn binnen een maand of zes weken weg. Verhuurd. Dus die huurders zijn er wel. En die huurders willen het ook wel betalen als ze maar fatsoenlijk kunnen wonen. Heeft dat ook nog effect voor de doorstroming waar iedereen zo op hoopt? Ik denk van wel, want er komt er ook onder in de marktbeweging. En er komt daar komen meer huizen beschikbaar. En daar kunnen dan ook de starters uit op de huurmarkt weer woningen vinden. Heeft u veel mensen waarvan het huis al heel lang te koop staat? Ja, ja we hebben er een aantal in onze portefeuille. Ik denk een 30% van het aanbod. Waar de huizen al langer dan anderhalf jaar te koop staan. En krijgen die nou meer hoop dan? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat de, de, de regels die de uh, banken stellen en die ze moeten stellen om uh, uh, mensen hypotheken te verstrekken, te streng zijn op dit moment. En nog niet passen bij het aanbod van de huizen en nog niet passen bij de huizenprijzen. He, dus of de huizenprijzen moeten meer dalen of er moet alsnog iets worden gedaan aan de hypotheekrentehoogte. want dat is ook een heikel punt. He, want de rente in ons land is wat hoger vergeleken bij de omringende, omringende landen. Als die lager zou zijn, wordt ook de koperheid weer beter van woningen. Dus het is zeker niet zo, na gisteren het regeerakkoord... dat die ineens bij de deuren platgelopen wordt... om al die huizen die hier in het edelage hangen ineens te komen komen? Nee, absoluut niet. Nee, nee. dat zal heel weinig veranderen daardoor. Helaas. Het is wel teleurstellend. lustig. Want... Goedemorgen. vragen. Dit is een straat waar meerdere huizen te koop staan. Dus even kijken. Henk Vermeer. Ja. Weet je, hangt ook een bordje aan de deur? Dat Hoe lang al? Bijna een jaar hangt er hier aan de deur. Dus, uh, maar gehoopt natuurlijk dat het al lang verkocht was, denk ik. Ja, eigenlijk wel. Maar ja goed, er staan allemaal te lang te kopen. Precies, dus en nu uh, ja, met deze nieuwe maatregelen is natuurlijk de hoop dat er wat beweging komt in die woningmarkt. Denkt ja, u dat het gaat lukken? Nou, ik ben sceptisch er tegenover. Ik ja. weet het niet of het gaat lukken, maar het is afwachten. En meer kunnen we ook niet doen. Ja. Wilt u zelf verhuizen weer naar nou een ander huis? Nou, ik wil naar een appartement toe, dus... Uh, dus u bent een van die mensen die dan langzaam zo in zo'n treintje, zoals dat dan heet... van het ene huis ja. naar het andere, zodat er weer wat beweging in komt? Ja, dat is wel de bedoeling. Ik, eh... En heeft u dan al een appartement? <gül> nee, ik heb nog geen appartement. Ik wacht nog even. Eerst verkocht zijn. Ja, dat is het, hè? Mensen ja. blijven wachten. Ja, tuurlijk. Je kunt niet uh, het risico nemen dat je straks met twee uh, hypotheken of twee huizen zit. Precies, uh, want, eh, want je hebt sowieso ook al minder aftrek. Dus ja, dan worden die kosten alleen maar nog hoger. Nog, nog hoger. Is, is, dat, is dat waar, waar we als met z'n allen op hebben zitten wachten? Nou, ik weet niet of daardoor wat gaat gebeuren. Ik denk dat er misschien wel andere dingen moeten komen voor. Ja? zoals? Die, denk eerder dat, dat de mensen meer zekerheid moeten hebben van werk, et cetera. inkomen. inkomen? kun je betere beslissingen nemen als... Uh, op die hypotheek uh, rente trekken? of dat minder wordt of uh, hetzelfde blijft. Okay, en zo spelen er dus eigenlijk allerlei andere dingen mee juist? Ik denk dat er heel veel mee speelt allemaal. Zijn er al mensen komen kijken? Ja, ik heb al verschillende kijkers gehad. Daar. En waarom uh, hebben ze het niet gedaan? Nou, het zal een zon meter uh, ouderhuizen gevonden of Was het misschien hebben. te duur? Ja, ik heb er uh, 192 voor staan dus. Wat heeft u er ooit voor betaald? Dat? <laughs> dat was niet van 100. 23.000 guld. Gulden. Dus. Ja, ja, ja. maar. maar als je ziet waar de huizen hier in de straat nog voor gaan, dat is, zijn ook nog behoorlijk bedragen. Er zit dat toch nog dik boven, waar, boven de twee tonnen? Ja, dan hoop ik dat de volgende keer als de bel gaat, dat ik niet aan de deur sta, maar dat iemand komt van: hé, hey, ja, over... Vermeer, ik wil je huis. Dat komt de makelaar wel, denk ik. <laughs> dat komt allemaal wel. Goed. Ja, het is altijd nog goed gekomen. Hè. Optimistisch mens, die meneer Vermeer voor de microfoon van Jan Beels. Tot 12 uur nog. Gehandicapten met een middeninkomen zwaar getroffen door de bezuinigingen. Grotere gemeentes en minder provincies, voor wie is dat goed? En wat vinden ze op het Werkplein Rotterdam van de nieuwe uitkeringsregels? Hier is Jan van de Putten met Hoofdpunt Uit het Nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. De Vereniging van strafrechtadvocaten heeft geschokt gereageerd op de beslissing van de Raad van Discipline om Bram Moscovic voor het leven uit zijn ambt te zetten. Volgens Geert-Jan van Oosten is het een zeer zwaar vonnis voor een getalenteerd en markant advocaat als Moscovic. Van Oosten noemt het vonnis geen goede zaak voor het aanzien van de advocatuur in Nederland. En advocaat Gerard Spong noemt de uitspraak een buitengewoon zware en zeer pijnlijke sanctie die zelden wordt toegepast. Het aantal miljonairs in Nederland blijft stabiel, ondanks de crisis. Een op de 100 huishoudens in Nederland is miljonair. Het zijn in totaal bijna 100.000 huishoudens. De miljonairs zijn door de crisis minder gaan beleggen en meer gaan sparen, zegt onderzoeksbureau GFK. Steeds meer mensen met psychische problemen zoeken hulp via internet. Vorig jaar waren het er 200.000, blijkt uit cijfers van Netwerk Online Hulp. Volgens die instantie praten mensen op internet makkelijker over hun problemen. En in de Amerikaanse staat New Jersey zijn drie dorpen overstroomd... nadat een dijk was doorgebroken onder het geweld van de storm Sandy. Het water staat er anderhalve meter hoog. Volgens de autoriteiten zijn er geen berichten over doden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm. Met Felix Murders. Daar wonen we straks nog waar we wonen. Naar de herverdeling van gemeentes en provincies die het nieuwe kabinet wil. Antwoord op die vraag zometeen. Slow Patrol en Chasing Cars. We'll I don't quite know Just lay here Hey mooi hè? No, Tenminste, ik hou ervan, ik weet niet hoe het u vergaat gaat thuis. Ze begonnen ooit in dandy, werken nu vanuit Glasgow... en bestormen de hele wereld met hitjes. Alhoewel, ik heb de laatste tijd weinig van ze gehoord. Het ligt aan mij, denk ik. Dit nummer kwam uit eind 2006, Chasing Cars. De Gids.fm een van de grote klappers uit het regeerakkoord is de bezuiniging op de zorg. Een bedrag van maar liefst 5 miljard euro. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de kwetsbare groep van chronisch zieken en gehandicapten? Bij me zit Rolf Smit, hij is van de CG-raad. Dat is de raad die de belangen van deze groep behartigt. Goedemorgen, meneer Smit. Goedemorgen. Komt 5 miljard euro aan bezuinigingen alleen maar hard aan? Of zijn er ook nog een paar lichtpuntjes? Nou ja, we moeten eerlijk zijn, er zijn ook een uh, aantal lichtpunten... Het uh, goede nieuws is dat uh, dit kabinet een inkomensafhankelijke uh, uh, ziektekostenpremie wil invoeren en een inkomensafhankelijk eigen risico. En dat is vooral voor de chronisch zieken met een laag inkomen is dat goed nieuws. Want die hoeven dan niet zoveel mee bij te dragen. Ja, dat klopt. Wij hebben de laatste jaren op, uh, op gewezen dat chronisch zieken en gehandicapten eigenlijk steeds meer moeten betalen voor zorgen en voorzieningen. En dat, uh, dat de rector eruit is. Steeds meer mensen bleken in de problemen te komen. Nou, Daar heeft met name de PvdA toch wel naar geluisterd... en daarom deze maatregelen genomen. Dus de sterkste schouders die dragen de zwaarste lasten. Maar 5 miljard, dat betekent toch dat er ergens pijn moet geleden worden. Waar ja, zit dat? Nou, uh, De pijn zit er, zit er ook in dat er toeslagen voor chronisch zieken en gehandicapten worden geschrapt. Uh, Gronische zieken en gehandicapten krijgen nu 300 à 500 euro per jaar als ze tegemoetkoming voor de extra kosten die automatisch? Ze maken. Ja, die krijgen ze automatisch. Die tegemoetkoming, de WTCG heeft die tegemoetkoming, die wordt geschrapt. En ook de aftrek van ziektekosten via de belastingen, die, uh, die is van de baan. Het kan niet meer van je inkomen worden afgetrokken dan? Nee. En daarvoor in de plaats willen ze dan gemeenteinkomensondersteuning gemeente laten verzorgen. Maar het bedrag dat ze daarin steken is een stuk lager. Dus we denken dat met name de middeninkomens van de chronisch zieke en gehandicapten... er fors op achteruit zullen gaan. Misschien wel duizend euro per jaar. Wat betekent dat, gemeenteinkomensondersteuning? Gemeente nou ja, dat, dat mensen dan bij de gemeente moeten aankloppen en zeggen... ik kom in de problemen en dat de gemeente dan naar de individuele situatie kijkt... en. Wat geld toekent. Een soort bijstand. Ja. Of een wasmachine. Een bijzondere bijstand zou je kunnen noemen. Een ja, ja. soort. soort iets. En veel taken worden dus overgeheveld naar de gemeentes, want die staan dichter bij de burgers. Dat is aan de andere kant wel weer een goede zaak, toch? Nou ja, dat, uh, dat is het credo van, de, van dit kabinet. Gemeenten die staan dichter bij de burger. Uh, waar wij ons echt de zorgen om maken. De gemeenten krijgen heel veel nieuwe taken toebedeeld. Ze moeten begeleiding voor chronisch zieken en gehandicapten gaan regelen. Persoonlijke verzorging. Ze moeten ook mensen met een arbeidsbeperking, zoals dat heet, aan het werk gaan helpen. Dat is een enorm groot takenpakket dat ze erbij krijgen. En het is maar helemaal afwachten of gemeenten dat echt aankunnen. En ze krijgen geen ambtenaar erbij, de denk ik. Nee, precies. Ze krijgen niet eh, enorm veel... Extra middelen. En uh, wat wij eigenlijk van, de, van het kabinet verwacht hadden... is dat ze ook garanties zouden uh, geven... dat, het, dat die gemeenten echt goede zorg aan chronisch zieken en gehandicapten zouden gaan verlenen. Dat ze bijvoorbeeld zouden vastleggen dat iedereen recht krijgt op een pgb... die, die daar behoefte aan heeft. Het persoonsgebonden budget. Ja. Hoe dat zit het daarmee eigenlijk? Ja, dat is niet goed geregeld nu. Dus een gemeente kan zelf uitmaken of je in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget. Nou, ja, ze hebben nu eigenlijk gezegd gemeenten die, die, die mogen dat beslissen. Dus nu, nu kan je, dus in de ene gemeente krijg je dan wel recht op een pgb en een andere gemeente niet. We vinden dat het kabinet daarbij dat een duidelijke kans heeft gemist... en dit soort zoiets nou goed had moeten regelen. Want als je dat soort zaken niet goed regelt... dan moet je die taken niet overhevelen naar de gemeente. Maar daar kunt je natuurlijk wel een prachtige site van maken... Hè, van de gemeentes die het goed doen en de gemeentes die het heel erg slecht doen. Nou ja, en, de, de, en dan die gemeentes aansporen die het slecht... om ervoor te zorgen dat ze in de top 10 terechtkomen. Nou ja, wij, wij zullen de vinger wel aan de pols houden... maar het is natuurlijk verstandig... Om om dingen vooraf goed te regelen. Iets wat ook niet goed geregeld is... is de onafhankelijke cli cliëntondersteuning. En Nu kunnen mensen vaak in gemeentes aankloppen... bij een organisatie als Mee... en die adviseert mensen met een handicap of een chronische ziekte... hoe ze aan goede, goede zorg of voorzieningen kunnen komen. Ja, bijvoorbeeld een scootmobiel. Ja, maar, en daar wordt ook weer op bezuinigd. Snap je, dus wat met de mond wordt beleden van, uh, ja, we gaan hele goede zorg nu via gemeente regelen, uh, goede voorzieningen. Maar de voorwaarden daarvoor, die worden er niet landelijk vastgelegd. Dus vroeger kon u bij één loket terecht, namelijk de Rijksoverheid, en binnenkort moet u bij 400 verschillende loketten aankloppen om te kijken van, hé, hey, werkt het hier wel goed? Moest u al nou, voorgedeelte ja, nou, ja, natuurlijk. De, de kans is groot dat, je, dat er uh, aanzienlijke verschillen tussen gemeenten gaan optreden. En, en daar komt nog bij dat die gemeenten vaak zelf ook nog in geldnood zitten. Waardoor ze, en dat, die trend zie je nu ook, ook al... waardoor ze steeds vaker zeggen... nou, we geven alleen de allerlaagste inkomens nog toegang tot voorzieningen. En onze angst is uh, wel heel groot... dat juist de mensen die net iets boven het minimum zitten... daardoor in de problemen gaan en komen. En u zei al, de middeninkomens onder de chronisch zieken en gehandicapten die die worden het zwaarst getroffen... Ja, je ziet dat, ze, dat zij uh, waarschijnlijk niet gaan profiteren van die inkomensafhankelijke premie en inkomensafhankelijk eigen risico. En aan de andere kant wel die toeslagen verliezen. En dat ze ook minder vaak in aanmerking komen voor de voorzieningen die gemeenten uh, aanbieden. Ik ga even door met een andere groep die de bezuinigingen gaat voelen. De ouderen. Aan de lijn is Aad Koster, de directeur van Actis. Dat zijn de Verenigde Aanbieders van Zorg in onder andere de thuiszorg en verzorgingshuizen. Meneer Koster, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de meest opmerkelijke maatregelen van dit akkoord die u aangaan en uw groep? Nou, het akkoord is zeer ingrijpend en, en ook ingewikkeld voor uh, cliënten, voor uh, medewerkers en voor organisaties. Uh, op zich uh, denk ik dat het goed is dat het kabinet dat er nu een kabinet komt die uh, een keer fundamentele keuzes maakt... en niet een kaasgaaf en, en alles uh, in de lucht willen houden. Dus er worden fundamentele keuzes gemaakt, maar die zijn wel zeer ingrijpend. En zijn dat de goede keuzes als u zegt ze zijn ingrijpend? Nou ja, wat uh, wij zelf al een geruime tijd proberen ook aan te geven... is dat we veel meer weer moeten kijken naar wat kunnen mensen zelf... en wat kun, kan hun omgeving uh, voor hen betekenen. Maar daar wordt nu een hele grote... Uh, ...ja, Zeg maar uh, duwen in die richting gegeven. En wij vragen ons af of dat niet ja, te ingrijpend is. En uh, wij zouden in ieder geval voor een hele zorgvuldig pad over die brug, uh, om het maar eens daarover te hebben, nee. uh, uh, willen voeren. Want wij zijn bang dat er aan het eind van die brug, uh, die steeds smaller wordt, een heleboel mensen zijn afvallen. Om maar een voorbeeld te noemen, er werken op dit moment 58.000 mensen uh, in de zorg die hulp uh, die bij het huishouden heet. Uh, nou, het kabinet stelt voor om dat uh, niet meer uh, uh, te vergoeden. Uh, ...dat dus uh, nu uh, alleen maar voor mensen die echt het zelf niet meer kunnen betalen... Uh, ...daar een voorziening voor wordt getroffen. En dat berekent ze op ongeveer een kwart. Dat betekent dus een uh, drie kwart van die uh, bijna 60.000 mensen... ...die nu in dienst zijn bij thuisorganisaties... Of, ja, uh, ...of door mensen zelf uh, betaald worden. Maar de vraag is of dat gaat gebeuren... Uh, en dat heeft dus enorme consequenties voor uh, nou een heel groot aantal, dan heb ik het nog ineens over mensen die verhulp heten. Ja. Uh, wat hoeveel het ontslagen gaan er vallen, denkt u dan? Uh, nou ja, kijk, als uh, er dus niks anders voor is, dan zullen we dus, zullen we dus afscheid moeten nemen van uh, 60.000 tot, uh, tot 90.000 uh, mensen die in parttime banen. 20 uur, Alfa Hulp heb je het over soms 8 uur per week. Dus het zijn geen grote contracten. Maar een groot aantal mensen, die 60.000, zit toch gemiddeld genomen op ja, 12, 14, 15 uur dat ze werken. Uh, ja, dit gaat 60.000 uh, tot 90.000 medewerkers met een parttime baan hun ja, werk kosten bij de ja, thuiszorg. Ja, ja, en dat is een, een forse, <laughs> nou, kun je wel zeggen, een hele forse uh, aderlating voor hen. Uh, natuurlijk uh, gaan we naar een toekomst waarin de beroepsbevolking afneemt en waar ligt uh, mensen op een andere plek uh, in, uh, in, in de zorg ook werkzaam kunnen zijn. Maar die zullen dan uh, toch een enorme uh, bijscholing moeten krijgen, want het is natuurlijk toch wel specifiek werk uh, wat niet meteen te vertalen is in uh, een yeah. verpleegkundige of wat dan ook. En daarnaast is het zo dat, uh, dat het ook voor cliënten natuurlijk een, een behoorlijk effect heeft. Want uh, we willen eigenlijk dat mensen langer thuis blijven wonen. Daar staan we helemaal achter. Uh, sterker nog, het aantal verzorgingshuizen uh, zal de komende jaren sterk gaan afnemen. Want uh, zoals dat dan heet in ingewikkeld jargon, zorgzwaartepakketten 1 tot en met 4 gaan verdwijnen. Dat houdt in dat mensen die nu in verzorgingshuizen zitten, die een aantal dingen nog zelf kunnen doen, maar niet voor niks in het verzorgingshuis uh, zitten dat die dus in de toekomst uh, thuis moeten blijven ja. wonen. En uh, nou ja die beweging, die, daar staan we helemaal achter. Alleen, uh, als je mensen dus thuis laat wonen... dan zul je toch ook voor hen thuis wel wat ondersteuning moeten gaan uh, organiseren. Snap en daar het. zie je nu juist een enorme uh, inkrimping uh, Mene, als voorstel. Meneer Smit, gaan die bezuinigingen ook bij gehandicapteninstellingen banen kosten, denkt u? Uh, of ze banen kosten, dat weten we niet. Uh, dat uh, durf ik uh, zo niet te zeggen. Maar dat het uh, mensen met een handicap in de problemen kan brengen... die in die instellingen wonen, uh, zie je zeker. Want ook de eigen bijdragen in die ABBZ-instellingen gaan, gaan omhoog. Uh, en fors omhoog. Want die, die komen op wat men dan noemt een zak- en kleedgeldniveau. En voor een waarjongen betekent dat bijvoorbeeld... je houdt nu iets van 700 euro in de maand over... En die houdt dan nog maar 300 euro in de maand over. U ziet het allebei sommen in, zo te horen. Hartelijk dank. Nou, nou ik mag ik dat één, één lichtpuntje noemen? Eén lichtpuntje. Meneer Koster, heel kort. Uh, uh, ja, nou ja sommen. Ik vind het goed dat er heldere keuzes worden gemaakt. Dat is duidelijk, Bij, ja. Wij steunen de beweging die kant op, maar we moeten wel voor een heel goed invoeringsproject zorgen en ook kijken waar mensen buiten zijn van de brug afvallen. En die moeten we zeker op een goede manier ondersteunen. Meneer Smit, heel kort. Nou, het, het lichtpunt is dat het kabinet wel heeft gezegd... dat het het VN-verdrag over de rechten van mensen met een handicap gaat bekrachtigen. En daardoor wordt de rechtspositie van onze achterban beter. Rolf Smit van de CG-raad, eh, chronische zieken en gehandicapten. En eh, Aad Kosten, directeur van Actis, de Verenigde Ondernemers in de Zorg. Hartelijk dank. Graag gedaan. De gids .fm. Op de sociale zekerheid willen Rutte en Samson 3 miljard bezuinigen. Een groot deel daarvan wordt opgebracht door de versobering van de WW. Van 3 naar 2 jaar, waarvan maar... In het eerste jaar 70% van het laatst verdiende loon wordt uitgekeerd. Dus één jaar maar, en daarna val je in de bijstand. Ook kunnen mensen makkelijker, want goedkoper, ontslagen worden. En tegenover de uitkering moet flink gesolliciteerd worden... anders stoppen de stortingen voor drie maanden. Een deel van deze plannen gaat alleen gelden voor nieuwe werklozen... maar een deel gaat ook op voor mensen die nu al in een uitkering zitten. Verslaggever Katinka Beer zit op een werkplein. Dat zeg maar is het vroegere arbeidsbureau. En ik vraag me af, Katinka, op welk werkplein zit je precies? Ik ben op werkplein Heerenwaard. Dat is in deelgemeente IJsselmonde. bestrijkt eigenlijk heel Rotterdam-Zuid. En de randgemeente daaromheen. Iedereen die in deze regio werk zoekt, die komt hier naartoe. Maar ik loop hier rond met het regeerakkoord. En ik ben eigenlijk benieuwd of mensen het al hebben gelezen... en weten wat het voor hen gaat betekenen. U zit hier achter de computer. En wat voor werk zoekt u? Ik zoek gewoon uh, productiemedewerker. Uh, schoonmaak en ook uh, in de beveiliging. Ik heb ook een beveiligingsdiploma. Dus, en ik zoek ook uh, werk. Maar uh, niemand wil helpen. Dus ik ga gewoon uh, op de sollicitaties ook. En uh, zeggen ze, ja, meneer Bilgis, wij hebben werk voor jou. Kom maar even. En als je langs gaat, dan heb je helemaal geen werk meer. Dus, uh, en uh, heeft u het regeerakkoord al gelezen? Uh, nee, dat weet ik echt niet. Maar ik heb wel, uh, ja, uh, meneer Roet, uh, heb ik wel gehoord... dat meneer Roet heeft gezegd... Ja, volgend jaar in 2013 of 2014, dat er zeg maar, als mensen werken, dat er zeg maar, meer in portemonnee gaat zien. Maar ik denk het niet dat het zo is. U bent, uh, zit hier te wachten met papiertje in de hand? Ja, inderdaad. Waar wacht u op? Of nou op een vacature even invullen, ja. Wat voor werk zoekt u? Uw medewerker, tuinbouwmedewerker, groenteteelt. Toppen draaien van paprika's en tomaten die we indraaien. Daar heeft u ervaring in zetten? Ja, al uh, 42 jaar. Ja. Hoe oud bent u als ik vraag Ik al? ben nu 62. Ja. De, heeft u het regeerakkoor, regeerakkoord al gelezen? Nog eigenlijk niet, nee. nee. Geen nee. idee. Nou, wat nou wel een paar flits op de televisie, maar nog niet echt dat ik zeg: joh, maar ja, het gaat een hele hoop geld kosten voor iedereen. Ja. Dat is wel uh, uiteindelijk toch wel uh, ja, de spoeling wordt erg dun. En ik hoop dat, ja, dat eigenlijk zal er toch een beetje meer geld uit moet moeten trekken voor de groei. Maar het is bezuinig is leuk en dat kan ik helemaal achterkomen. Want als je veel geld uitgeeft, dan kom je elke keer tekort. Uh, hoe, hoe lang bent u al werkloos? Uh, vier weken. Vier, week, vier nog weken, nog maar kort? Vier weken, ja. Dus u bent nog wel hoopvol gestemd? Ik, ik hoop het. Ik hoop dat er nog een tuinder is die, uh, die graag... en uh, dan zou ik graag als met een snijden is prima. Of sla snijden, Zulk soort werk. Een van de dingen die is veranderd, nu, die nu in het regeerakkoord ja. staan... is dat als je 55-plus bent uh, en je hebt, uh, uh, zit in de bijstand... dan hoef je niet meer eerst je eigen huis op te eten. Je hoeft dus niet... Het geld wat je eigenlijk ja. hebt... Ja. Hoe zit dat voor u? Heeft u een eigen huis? Nee, ik heb geen eigen huis. Nee. We nee. hebben nu een huis. Ja. Dus dat maakt voor u nee, eigenlijk nee, niet voor uit? Voor mij geldt dat niet. Nee. Vindt u dat wel, wat vindt u van het plan? Ja, het is, het is natuurlijk wel dat, uh, een goede zaak. Want laten we zeggen, ja, als je het allemaal opeet, dan schiet ja, op een gegeven moment voor arme mensen daar, daar schiet niemand wat mee op. Is het voor het eerst dat u werkloos bent? Ja, uh, in het verleden was het een paar weken, maar niet echt van, uh, van uh, echt lang. Nee, nee. U komt ook net binnen met formulieren in de hand. Ja, ik heb zo meteen een afspraak met mijn werkcoach. Dus, uh, van het UWV is dat? Van het UWV, klopt, ja. ja. Dus u heeft een WW-uitkering. Gaat er wat veranderen voor u door het regeerakkoord? Uh, op dit moment gelukkig niet, maar ja, mijn uitkering is al vastgesteld. Dus uh, plannen, ja, ik weet ook niet wanneer die plannen, of ze dan direct gaan werken. Nee, ze gaan niet direct in. Ze gaan in 2014 in. Zomer 2014, dus uh, u oh. heeft nog zeg maar, de oude termijn. Ja, dan is in ieder van mijn uitkering weer afgelopen. Dus uh, <laughs> ja, hoop dat ik dan wel weer werk heb. Wat vindt u van het plan, die wij verkorten en ja, proberen mensen sneller naar werk te krijgen? Nou, op zich is dat een goed plan, maar ja, ik kan me ook wel voorstellen... Ja, voor iedere situatie is dat weer anders. Ik ga er hopelijk wel vanuit dat ik binnenkort gewoon weer werk heb. Maar ik kan me ook wel voorstellen, als dat uitzichtloos is, dat je dan best wel ja, schrikt. En dat dat uh, wel even slikken is. Heeft u het... Uh... Regeren kort al gelezen? Ik heb er helemaal niks van meegekregen, joh. Ik ben de laatste maand ziek, dus ik heb helemaal niks van de televisie, niks meegekregen. En heeft u een bent u werkloos? Ja, dan ja, ja, zit ik hier niet. Hoe ja. lang? Uh, nu uh, drie maanden. Heeft u, nou ja, ik kan u wel iets vertellen wat er in staat. Ik heb bij me. Uh, nou, bijvoorbeeld, het wordt strenger als je niet voldoet aan een sollicitatieplicht, krijg je drie maanden geen uitkering. Vindt u daarvan? Ja, heel erg. Ja. Ik weet ook niet wat ik ervan moest zeggen. Maar waar, heel erg, want ik bedoel, je kunt gewoon solliciteren, krijg je die uitkering wel? Nou, als je ziek bent, kan je niet solliciteren. Als je astma hebt of COPD, is het moeilijk om aan een baan te komen. Hoe kom ik aan een baan? Want ik ben vijf keer per jaar ziek. Maar komt u ook de, in de problemen met de, de uitkeringsinstantie... omdat u niet aan de sollicitatieplicht kunt voldoen? Ik doe aan alle sollicitatieplichten. Alles wat ik moet doen, doe ik. En uh, ja, anders dan ben ik alles kwijt. Mijn huis en mijn huid. Dus dat wil ik niet. Maar u zegt dat is moeilijk omdat ik ziek ben? Ik heb COPD, ik heb astma, Dus ik uh, heb elke dag heel veel medicijnen. En daar leef ik op. Als ik een bacteriële infectie heb, ben ik gewoon een maand tot zes weken ziek. Ik, heb, nou, ik zit nu onder de prednisone en ik ben hartstikke broerd. Maar toch kom ik anders, dan ben ik mijn uitkering kwijt. Wat moet ik dan? En hoeveel brieven moet u schrijven per week? 45 sollicitaties in 15 weken. 15 open sollicitaties en 10 arbeidsbureaus in laten schrijven. En dat heb ik gedaan. En daar heb ik reacties op teruggekregen dat ze me niet willen hebben. Vanwege mijn ziektebeeld. En wat voor werk zoekt u? Uh, schoonmaakwerk, want ik ben hier ontwikkeld. Ja. Is dat ook wat u heeft gedaan vroeger? Uh, ja... Ik heb eigenlijk meer dan deel als altijd mijn leven lang een uitkering gehad. ik heb weer, melden zich vanaf het werkplein Hero Waard, IJsselmonde, Rotterdam Zuid. Het nieuwe kabinet van VVD en PvdA wil alleen nog maar gemeentes met meer dan 100.000 inwoners. Dat is een ander plan. En ook de provincies moeten op de schop. Een plan waar dit kabinet overigens al mee bezig was. In plaats van twaalf provincies moeten er vijf landsdelen overblijven. Welke gevolgen heeft dat voor de inwoners van al die kleinere dorpen en steden... en zijn grote gebieden wel zo makkelijk te besturen? Daar praat ik over met Arno Kosten, Hij is hoogleraar bestuurskunde. Goedemorgen, meneer Kosten. Goedemorgen. Voor wie is dat allemaal goed? Voor wie het goed is, vooral voor de bestuurders zelf... die uh, Rijksoverheid heeft met minder gemeenten te maken... als ze allemaal groter worden, 100.000 uh, inwoners tellen... dan is er minder bestuurlijke drukte, heet het. Of de burgers ermee opschieten, uh, is de vraag. Uh, de bedoeling is van wel... Maar we moeten dat even afwachten. Uh, vooral vanwege de decentralisatie is dit proces ingezet. Uh, die moeilijke taak op het gebied van sociale domein en zo. En de bedoeling is dat die grote gemeenten dat ook beter aan kunnen. En als zodanig zou die burger daar ook mee gediend moeten zijn, natuurlijk. En ze kunnen die heel kleine gemeenten dat vaak alleen maar aan via samenwerking. Wat kan er misgaan voor de burger? Uh, wat er mis kan gaan is dat uh, de, de grote steden zoveel ambities krijgen... dat ze megalomaan worden en uh, net als grote scholen, corporaties en banken... Uh, net iets te veel gekke dingen uh, uh, verzinnen en dan in financiële problemen komen. Dat is dus wel het gevolg, een beetje met, met echt grote steden. Maar er staan misschien ook weer bepaalde voordelen tegenover. Ik zei het al minder drukte en zo, minder bestuurlijke drukte. Maar meneer Koster, is er al ergens een, een conglomeraat van dorpen en, uh, en kernen te noemen. samengevoegd tot één gemeente met een ongelooflijk groot woon, uh, inwonersaantal. waarvan je denkt, nou dan gaat het niet helemaal goed? Uh, dat voorbeeld heb ik niet, maar Zuidwest-Friesland met hajo-apotheker als burgemeester wordt vaak al genoemd als een voorbeeld van een, van een fusiegemeente... Die 70 kernen telt en uh, ja, in de toekomst kun je met die 100.000 gemeenten, uh, kun je, kun je gemeenten krijgen die nog veel meer kernen kennen. En dan is de vraag, hoe je dat bij elkaar? En ben je als bestuurder ook op de hoogte met uh, wat er leeft en bloeit uh, en altijd weer boeit in al die afzonderlijke dorpen ja. natuurlijk. En dan die provincies, die moeten worden teruggebracht tot vijf landsdelen. De provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, die worden al genoemd in het regeerakkoord. Die moeten namelijk worden samengevoegd, zijn de plannen. Wat is het nut daarvan? Uh, nou, als er meer uh, gemeenten komen van 100.000, dan worden natuurlijk brengen op op op regionaal terrein, en dan ligt het voor de hand dat je zegt, ja. Uh, we schalen dat ook op. Uh, want anders zit men in elkaar zwaarwater te veel en krijgt te veel machtsstrijd. Misschien vaak nu al tussen provincies en grote steden. Bijvoorbeeld in Groningen, maar ook evenzeer in Limburg en in, in Zuid-Holland zie je gedoe tussen de grootste stad en de provincie. Dus een beetje opschalen ligt, uh, als je, je gemeente groter gaat maken, ook wel voor de hand. Uh, Zij dat dat allemaal moeilijk gaat, want we hebben dat al geprobeerd in het huidige kabinet, het dimensionaire kabinet, om. Uh, om daar die randstellingen de provincie samen te voegen. Dat is toen niet gelukt, dus het is een nieuwe poging. Het wordt nog uh, een heel gevecht in ieder geval... voor het kabinet van VVD en PvdA. Hartelijk dank, Arno Korsten, hoogleraar, bestuurskunde. Zometeen het programma Lunch op deze zender... zoals altijd gepresenteerd door Jurgen van den Berg. En even met Jort Kelder over de situatie rond uh, Bram Moscovic... Ja, die twee elkaar. Ja. En dan de stelling om half twee. Het nieuwe regeerakkoord is goed voor Nederland. Met ons meepraat Peter Reewinkel, PvdA-prominent... en burgemeester van Groningen. Dat dus in lunch.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 Kijk op volkswagen.nl De VPRO maakt de mooiste programma's op de Nederlandse televisie. En de grappigste. Programma's die je aan het denken zitten. Of je de wereld anders laat bekijken. Ik zou zeggen, ga naar vpro.nl en word lid voor 12,50 per jaar. Jelleband Kostius